10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. We moeten niet zo hysterisch doen over het gebrek aan technisch opgeleide mensen, zegt de MBO-raad. Zometeen bij de KRO. Eerst nu het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. Het jongetje van drie dat gisteravond in Amsterdam-Zuidoost... van zes hoog naar beneden viel, is overleden. Gisteravond werd hij gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij is gevallen of dat hij werd geduwd. In verband met het incident zitten twee mannen en een vrouw vast. Het is niet bekend of zij familie zijn van het kind. De ANWB is boos over de Belgische plannen voor een tolvignet. In de plannen staat dat buitenlandse automobilisten die gebruik maken van de snelwegen in België een tolvignet moeten kopen voor de duur van tien dagen, twee maanden of een jaar. De bond wil dat het kabinet actie onderneemt om, te om het voornemen in België van tafel te krijgen, zegt directeur Van Voerkom. Het zou heel passend zijn als uh, uh, staatssecretaris Wekers en uh, minister Schulz uh, bij hun uh, collega's in, uh, in België eens aan de bel trekken zeggen zeggen: Nou, dat hebben jullie nu wel uh, bedacht, maar is dit nou wel zo'n goed plan? Zullen we daar niet uh, maar tijdig mee stoppen en ook geen voorbereidingskosten voor maken? Het is nog niet bekend wat zo'n vignet precies gaat kosten. Maar de schatting is dat de prijs van een jaarvignet 100 euro wordt. Volgens de AWB hebben vooral Zeeland, Noord-Brabant en Limburg grote zorgen over de gevolgen van de tolplannen. De wereldwijde trend om de doodstraf minder op te leggen heeft vorig jaar doorgezet. Er werden 1722 mensen ter dood veroordeeld in 58 landen. Het jaar daarvoor waren het er 200 meer in 63 landen. Dat zegt Amnesty International in zijn jaarlijkse rapport. Hoewel het aantal uitgesproken doodvonnissen daalt, waren er vorig jaar wel iets meer executies. In de top vijf van landen waar executies worden uitgevoerd staan opnieuw China, Iran, Irak, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. In China zijn het er duizenden per jaar, zegt Amnesty. Je ziet ook wel dat tot voor kort een paar jaar geleden in China op lage niveau doodstraf werden uitgesproken, dus door lokale rechters. Tegenwoordig moet dat allemaal wel langs het Hoge Rechtshof, dus in een soort extra check-in. En we hopen dat dat uiteindelijk leidt tot een beetje een, een rem op het aantal executies. Maar ja, zolang China niet, niet principieel afstand neemt van dit middel, zal China nog wel voorlopig even aan de kop blijven staan, vrezen wij. Van alle kinderen in westerse landen zijn de Nederlandse al jaren het gelukkigst. UNICEF heeft het welzijn van kinderen in 29 landen vergeleken. En net als in hetzelfde rapport van vijf jaar geleden kwam Nederland als best uit de bus. Onderzoekers keken onder meer naar materiële rijkdom, gezondheid, veiligheid, onderwijs en gedrag. In de top vijf staan ook Noorwegen, IJsland, Zweden en Finland. Kinderen in de VS, Litouwen, Letland en Roemenië hebben het volgens UNICEF veel minder goed. Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft 78 schilderijen gekregen van een Amerikaanse miljardair. Daaronder zijn 33 werken van Picasso en schilderijen van Braque en Gris. De verzameling geldt als een van de belangrijkste collecties van cubistische werken ter wereld. En zou bijna 800 miljoen euro waard zijn. Dan nog het weer. In het zuiden en oosten regen of motregen. In het westen af en toe zon. Het wordt 7 tot 11 graden. Een beetje typische ochtendspits vandaag. Kees Kwaks bij de ANWB, is die al opgelost? Hij is nog niet helemaal opgelost, Sven. We hebben nog één probleem over in Brabant op de A27. Vanuit Gorkum naar Breda staat al een tijdje een bus stil... bij Oosterhout-Zuid op die rechte rijstrook. Staat vijf kilometer vanaf knooppunt Hooipolder. Wie onderweg is naar Breda of Antwerpen... kan vanaf knooppunt Hooipolder beter omrijden via Roosendaal. Zometeen verder met Goedemorgen Nederland... dan met de hysterie rond het gebrek aan technisch opgeleide mensen. Zometeen, blijf bij ons. Op de nieuwe mobiele site van Managementboek kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s avonds bestel is morgen al in huis. Managementboek op mobiel. Gewoon meer. Meer omzet genereren door een extra mobiel pinapparaat? Of kosten besparen door e-facturatie? Uw bedrijf ligt vol met kansen. Daarom biedt ING een bedrijfsscan. Uw relatiemanager geeft daarbij advies over uw werkkapitaal en betaalmethode. Zo weet u direct waar de kansen liggen voor verbetering. Wilt u meer weten? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Oranje is kansen zien. Oranje is ING. April is Oranjemaand. Help mee met het schrijven van het Koningslied. Wat is in één zin jouw droom voor Nederland? In mijn droom kunnen we vliegen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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gebrek aan technisch opgeleide vaklui. Zwaar overdreven, zegt de NBO-raad. Door de klimaatverandering is Nederland in 2050 een geweldig wijnland. Bij het boodschappen doen letten we maar op één ding. Alle supermarktreclames uh, gaan over prijs, prijs, prijs. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat is bijna 7 over 10. En vervolgens is dit van Karo. Goedemorgen, Nederland. Het kabinet, dames en heren, trekt 100 miljoen uit voor het techniekonderwijs... en binnenkort sluit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs een techniekpact... om die opleidingen aantrekkelijker te maken. Niks op tegen, zegt de mbo raad maar al die aandacht voor techniek is wel erg overdreven... en neemt zelfs hysterische vormen aan. Jan van Zel is de voorzitter van die mbo raad Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er hysterisch aan? Nou, de eenzijdige benadering van het techniekvraagstuk... en ook een beetje alsof alle andere opleidingen in HBO en MBO er dus niet toe doen... Uh, en over geen ook tekort te komen in andere sectoren. Maar nou, praat u wel eens met de top van Shell? Ja, ik praat met de top van Shell. Die vrezen uh, dat er straks geen onderhoudsmensen meer zijn nee. om heel pernisten onderhouden. Nou, maar er zijn ook in, met name in de Rotterdamse haven en in Brainpoort-Eindhoven. moeten we echt alle zeilen bijzetten en midden dat. om uh, technisch gescholden aan het werk te helpen. Laat daar echt geen twijfel over zijn. Maar nee. we hebben ook in veel technieksectoren de komende jaren. hele grote problemen om überhaupt onze jongeren aan de stageplek te kunnen helpen. Dus het is echt een aanzienlijk genuanceerde beeld dan uitsluitend tekort in de techniek. En nogmaals gezegd, ook andere sectoren hebben behoorlijke tekorten. Denk aan de zorg. Ja, maar ook daar is aandacht voor. En uh, techniek is heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Dus wat is er nou op tegen om daar wat meer aandacht en wat meer geld voor uit te trekken? Daar is, daar is alles voor. Zowel een beetje meer aandacht. Ik, hoorde, ik, ik citeer uw woorden, een beetje meer aandacht. mag ja. zelfs een, een heleboel meer aandacht. Ja. Maar hou wel een beetje de feiten en de, en de zakelijkheid ook in het oog. Maar wie is dan hysterisch? Nou, omdat, omdat het wat ik al zeg, heel vaak gepaard gaat met, met waarnemingen. En daar kan ik echt talloze voorbeelden van geven. Ja. Van, van, van topmensen uit het bedrijfsleven die zeggen dat het mbo en het hbo, dat leidt maar op voor niet uh, arbeidsmarktrelevante uh, functies. Is soms daar ook zijn er zijn allemaal geen behoefte aan. Ja, dat is ook soms ook zo. Is, is soms ook zo. Alleen de eenzijdigheid bevalt me niet en de suggestie. Dat het MBO uh, overwegend niet arbeidsmarktrelevant opleidt, die werp ik verre van me. Ja. Ik baseer me daarbij op rapporten van het ROWA. Dat is een instituut in Maastricht. Ja. wat onderwijs en arbeidsmarkt tot onderzoeksthema heeft verheven. Ja. En die stellen dat 90% van de opleidingen in het MBO. Ja. arbeidsmarktrelevant zijn. Goed, u bent een klein beetje in een polemiek terechtgekomen met de minister van Onderwijs. Uh, nadat uh, zij een interview in het Financieel Dagblad heeft gegeven. En ik citeer haar nu: Wie verkoopster wil worden, kan MBO detailhandel niveau 2 doen. De werkloosheid onder jongeren die deze opleidingen gedaan hebben, bedraagt nu 17%. Ook is de werkloosheid hoog uh, onder jeugd met een opleiding... grafische vormgevingen met een vakbekwaam medewerker dierverzorging. Niveau 3 ja. tussen ja. 2006 en 2011, liefst 20%. Ja, we zitten in een crisis, hè? Uh, dus ja. uh, dan is het onvermijdelijk. Maar zal ik wat vertellen? De, de, de nou, werkloosheid onder jongeren met een bouwopleiding. Ja. Techniek, Techniek. Ja. Uh, die werkloosheid is dramatisch. Sterker nog, wij kunnen eigenlijk volgens de minister geen mensen in de bouwopleiding aannemen. Want we hebben geen stageplekken. Nee. Toch zou het zeer onverstandig zijn om nu geen jongeren aan bouwopleiding te laten volgen. Ook al is de werkloosheid daar hoog. Ja. Want we hopen toch allemaal, u en ik, dat over een jaar of drie, vier de bouw weer een beetje aantrekt. Ja. Kortom, het is niet zo makkelijk om precies voor de vacatures van vandaag en morgen te leveren. En nee. daar hebben de scholen wel mee te maken. Maar goed, het is toch wel de bedoeling dat je wordt opgeleid... voor een vak waar je je geld mee kan verdienen? Absoluut. Toch? Iedereen, Absoluut. iedereen kan wel musicalster willen worden... maar als nee. je dan vervolgens en, met een uitkering thuis zit... Is, is, is dat ook niet de bedoeling, u had toch? Voor, u valt een woord aan van musicalster. Het mooie is dat, dat op de Frank-Sanders-academie... waar uh, ook ik aan refereerde... daar worden niet meer leerlingen aangenomen... dan één op één geplaatst worden bij de studio's van, uh, van Joop van den Ende. Ja. Prima, niks mis mee. En dus... ook geen, en daar is de dus nummer is om het even in chic uh, universitaire taal te zeggen. Ja. En dat doen we ook. Maar dat ja. is ook wat de minister uh, vraagt namelijk. Neem is... niet meer leerlingen aan dan er stageplekken zijn. Ja, maar als je dat zou doen, dan zou je nu, als je daar alleen maar naar zou kijken, als je alleen maar daarna zou kijken, dan hm. moet je nu wel kapsters aannemen, want daar hebben we veel stageplekken voor. Ja. En dan mag je geen jongeren in de bouw aannemen. Dat zou dus heel dom zijn. Ik zou zeggen, scholen, ben een nee. beetje voorzichtig met kapsters, want nu komen ze goed aan de bak, maar over drie jaar kunnen er zomaar weer te veel zijn. Ja. Maar en meneer bouw... van Verzeil, we komen ja. straks 160.000 technici tekort. Nee, dat waag ik dus echt ernstig te betwijfelen. Nou ja, dat zegt veel... de minister. Ja, maar, de, mini nee, maar dat, dat, de cijfers daarover zijn echt heel twijfelachtig. Oh. Maar nogmaals, ik vind het niet zo belangrijk... Dus u gelooft de minister de moment... niet? Ik weet niet welke minister dat zegt. Nou, maar... dezelfde minister, die van onderwijs namelijk... Ja, maar die, die weet het, die... Ik heb een jarenlange ervaring met arbeidsmarktonderzoek. En ja. dan weet ik één ding. De arbeidsmarkt voorspellen is nog moeilijker dan het weer voorspellen. Dus als zij dat maar... zegt, dan is het onzin. Nee, het is geen onzin dat we op een aantal technieksectoren tekorten kunnen ja, maar verwachten. Maar zij zegt 160.000 tekort. En daar heb ik twijfel over. En dat, maar ik vind dat niet het allerbelangrijkste. Of het nou 160.000 of 120.000 is. We doen een techniekpak. daar doen wij hart, hartelijk aan mee. Ja. Extra investeringen voor het kostbare techniekenonderwijs, onderwijs. Want het is namelijk ook duur onderwijs. Ja. Daar ben ik hartstochtelijk voor. Ja. Alleen doe niet alsof de rest van de opleidingen er niet toe doet. En niet arbeidsmarktrelevant zijn. Want dat zijn ze wel en daar hebben we ook mensen nodig. Is de minister hysterisch? Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. En dat wel het laatste wat ik van de minister zou willen zeggen. Nee, een hele goede minister, maar hier hou ik graag de discussie zakelijk. Goed. Uh, um, nou ja, u noemt het zelf hysterisch, de discussie. Uh, een beetje, er is toch niks op. Hysterisch, de... hysterisch, heb ik gezegd. Ja. Vond. Maar goed. Uh, nou ja, oké. Okay. <laughs> hoe, hoe hysterisch is een beetje hysterisch dan, als we als we die discussie? ik nou, zeggen. zeggen, als eenzijdig wordt geroepen, daar hebben we alleen dramatische problemen. En zo wordt het echt gebracht. Ja. En op andere terreinen hebben we geen problemen, ja. of andere, andere onderwijsopleidingen uh, ja. in het onderwijs die zijn niet arbeidsmarktrelevant. Dan maar, vind ik de balans eenzijdig worden. En maar daar, is, daar wat is dan nu advies aan mensen die naar school moeten nog en moeten gaan studeren? Doe vooral wat je leuk vindt nee. en kies een pretstudie, nee. of uh, zoek nee. een vak uit waar nee. je uh, je brood mee kan gaan verdienen? Ik, ik, ik zou het goed vinden, en scholen gaan dat de komende tijd ook doen, dat alle scholen tegen jongeren zeggen... kijk goed of je ook een stageplek kunt krijgen en kijk ook goed of je uh, zeg maar je brood kunt verdienen in een bepaalde sector. Ik ben er oh. hartstikke voor ja. het Probeert wordt meer jongeren te enthousiasmeren voor techniek of voor de zorg, ja. want daar hebben de mensen hard nodig. Ja. Dus dat moet ook echt gebeuren. Uh, alleen denk niet dat je dat allemaal. We leven hier niet in een land waar je gedwongen kunt je kinderen kunt dwingen te zeggen je moet dat en dat gaan doen. We kunnen ze wel nog beter voorlichten en daar hebben we het afgelopen jaren misschien wel wat steken laten vallen. We dat wil zeggen de hele samenleving, ja. ouders, onderwijs, politici. Goed, dus. Extra aandacht voor dat technische onderwijs, hartstikke goed. Yes. Uh, dat pakt, dat wordt gesloten tussen overheid, onderwijssector en bedrijfsleven... ook hartstikke goed. Prima. Maar die musicals terre moeten er ook komen. Ik dacht het wel. Ja. Ja. U gaat er ook naartoe, af en toe, denk ik, zomaar. Naar musicals? Nou, misschien wel naar iets anders waar uh, mbo's uh, acteren. Ja, Vast wel, maar niet naar musicals. U nee. Wel? Dat, uh, <laughs> nou, dat kan ik u toch aanbevelen, is best aardig. Ja? Ja. Wat is uw favoriete musical dan? <laughs> Cabaret. Oeh, dat is wel een oude. Dat is een oude, ja. ja. ja. ja ik zal er ook wel eentje over. <laughs> okay. Jan van Zelf, voorzitter okay. van de NBO-raad. Dag. Dag. Vijftig jaar geleden toen gaven mensen ruim een derde van de geld uit aan eten. Tegenwoordig is dat nog maar 10%. Want bij het boodschappen doen. Letten we maar op één ding. Prijs, prijs, prijs. En dat heeft vervelende gevolgen. Opnieuw haalt een fabrikant kant-en-klaar maaltijden uit te schappen... in verband met het paardenvleesschandaal. Deze week in Caro Goedemorgen Nederland. Wat we niet weten van ons eten. Nederlanders zijn niet meer bereid om veel te betalen... voor hun dagelijkse boodschappen. Quirijn Bolle begon zijn eigen supermarkt, Markt met een Q... en bewees het tegendeel. Verslaggever Jet Mok zocht hem op in een van zijn eigen winkels. We verlagen de prijzen van uw dagelijkse boodschappen. Tacht te veel betalen. Hallo, laagste prijsgarantie. Nu bij c -duizend. 10% paaskorting. Hamburgers met korting. Ik denk dat het ook een beetje iets uh, is waar we met z'n allen in zijn gegroeid. En dat heeft ermee te maken dat die supermarkten in het begin... ons heel veel welvaart hebben gebracht. Maar het ging eigenlijk zo goed dat ze uiteindelijk de middenstand... Uh, een beetje uit de markt hebben gedrukt. En daarna de grote supermarkten de kleine zijn gaan overnemen. En omdat iedereen toen eigenlijk hetzelfde aan het verkopen was... Konden ze zich alleen maar onderscheiden op het gebied van prijs. Daar zijn we ook heel erg aan gewend als klant. Alle supermarktreclames gaan over prijs, prijs, prijs. En de prijsperceptie die we hebben bij producten, die is eigenlijk heel anders dan die zou moeten zijn. te veel betalen. Hallo, laagste prijsgarantie. Nu bij 10% Maar wat is daarin dan de rol van de consument? Nou, de rol van de consument is gewoon uh, eigenlijk om heel kritisch te blijven en scherp te blijven. Het is een, eigenlijk een hele rare beslissingsboom uh, die de consument hanteert als het gaat om eten. Het begint bij wat is de prijs en daarna van wat krijg ik er allemaal voor. He, dus meer, meer voor minder. Terwijl met name bij voeding zou je eigenlijk eerst moeten bedenken wat wil ik nou eten, hoe wil ik dat het gemaakt is en dan pas wat, uh, welke prijs betaal ik daarvoor. Maar veel mensen hebben het ook druk en die hebben zoiets van ja, ik moet gewoon eten. Zijn consumenten er wel toe in staat en ook wel toe bereid om die vragen te stellen? Uh, ja, ze zijn er zeker toe in staat en zeker... Uh, bereid is iets, iets anders, maar in staat zeker. We, we, we wonen in een land waar we veel opgeleide mensen wonen, gelukkig. Uh, en, uh, dus, dus, dus ze hebben de capaciteit om dat te doen. En, maar we, we zien ook wel dat het niet altijd uh, top of mind is voor, voor mensen. Inderdaad, omdat we een druk leven hebben. Uh, maar dat zou geen reden moeten zijn om het, uh, om het niet te doen. Ik heb hier een uh, blauwe tas bij me die u misschien wel herkent. Die, uh, ja, die zie je vaker in het straatbeeld. Het is ook uh, uw oud-werkgever uh, Aholt. tas van de Albert Heijn dus. Kunt u eens kijken wat erin zit? Ja, dat wil ik wel doen. Uh, ik heb hier... Uh, Geraspte, milde kaas van het uh, merk Euroshopper. Uh, en ik zie hier een aantal dingen in zitten die mij uh, niet bekend zijn dat die in, uh, in kaas zitten. Zoals? Uh, conserveermiddel E251. Dat komt niet uit de koe? Uh, dat, uh, de, toen ik het voor het laatst uh, een boer sprak, uh, had hij het daar niet over. Maar zo zie je eigenlijk in, in, in bijna alle supermarktproducten... die zijn op, met een bepaald doel geproduceerd. En dat is eigenlijk een efficiënt doel. En dan krijg je dus dat uh, ja, allerlei wetenschappers er, zich erover buigen... en kijken hoe ze zo efficiënt mogelijk een, een kaas kunnen maken... of iets wat op kaas lijkt en dat als kaas kunnen verkopen. Nou, nog even naar die blauwe tas. Ja. Zit er nog meer in? Ik heb hier uh, achterham gerookt. En dan kijk ik op de achterkant en dan zie ik dat er... Dat doet u echt automatisch, hè? U kijkt altijd eerst even naar wat erin zit. Uh, niet, u ziet niet gewoon ham, maar u denkt uh, even verder kijken wat er meer in zit. Nee, want het is nou juist zo dat het er heel mooi uit kan zien. Het kan ook nog eens heel lekker ruiken, soms ook nog wel lekker smaken. Doordat er juist allemaal stoffen in zitten. Uh, in dit geval hebben we gewoon ham. En dan zie ik dat er 78% varkensvlees in zit... Uh, nou, ham is volgens mij 100% varkensvlees. Dus wat is het dan voor de rest? Aardappelzetmeel, glucosestroop. Zu uh, zu uh, zuurteregelaar. Dus dan heb ik even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uh, e-nummers zitten erin. Uh, terwijl het gewoon plakjes ham zijn... Uh, een van de e-nummers die mij opvalt is E621. Dat is een smaakversterker. En dat is een e nummer waardoor je eigenlijk steeds meer ervan wil eten... of in ieder geval je verzadigingssignalen worden uitgeschakeld. Het zit in heel veel producten die in de supermarkt worden verkocht... En uh, mijn voorspelling is dat hij, uh, nou, ik weet niet hoe snel de wetgeving gaat... maar over tien jaar dat we dat echt niet meer in de producten hebben zitten. Dit zou je niet moeten willen eten, wat mij betreft. Maar het ligt wel in de supermarkten in Nederland. En dus vraag je je af, wat is de rol van de Nederlandse supermarkten in wat wij eten? Nou, in Nederland uh, een grote rol. Omdat ik denk dat zo'n 90% van wat we eten vanuit de supermarkt uh, komt. En uh, er zijn eigenlijk maar drie hele grote partijen die daar uh, grip op hebben. En nogmaals, die verkopen allemaal hetzelfde assortiment. Uh, dus die hebben ontzettend veel invloed. Dus die partijen zijn heel machtig en die beslissen misschien wel heel abstract gezegd wat er op ons bord komt te liggen. Dat, dat, dat is absoluut waar, ja zeker. Ik denk dat het, uh, sy het systeem waar we met z'n allen in zitten, dat dat niet deugt. En als we daar verandering in willen brengen, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Uh, en uh, degene die het snelste het systeem kunnen veranderen is de consument zelf. Want als jij je euro niet meer uitgeeft aan de dingen waar je niet achter staat... dan is er niemand meer die dat gaat aanbieden. En uh, kunnen we het morgen veranderen. Als we gaan wachten op de politiek of wachten tot op de supermarkten... of wachten tot de markt groot genoeg is om in heel Nederland te zijn... dan gaat het allemaal veel langzamer. Dus je kunt morgen stemmen met je euro en morgen de markt veranderen. In wat we niet weten, van ons eten. Geen zin om één-nummers te kopen in de supermarkt en geen geld voor dure biologische groenten. Neem een moestuin. Ik ben uh, Jelle, ik ben 19 jaar. Ik hou heel erg van op reis gaan, uitgaan. Ik speel gitaar in een bandje en ik heb een moestuin. Ja. Dat is morgen een nieuwe bijdrage van Jet Mok. Hebt u vragen en opmerkingen onder meer over de markt met een Q? Dan zijn ze welkom op Goedemorgen Nederland -et Straks prettig gevolg van de klimaatverandering: Nederland wordt straks een prima wijnland. Hier is nu het ochtendhumeur, Hier is Koos Postema. Hoe kom je nou als Nederlander van een ochtendhumeur af? Je moet vroeg naar je werk of werk zoeken. Starten onder een doorgaans laaghangend grijs wolkendek... waaruit ze nu dan regen of eventueel natte sneeuw valt. Chagrijn blijft dus. Of net buiten de deur de polaire wind die in je gezicht snijdt... en rond de paasdagen zo koud was dat ik mensen ken... die een kerstboom kochten en daarin de gekleurde eieren hingen. Chagrijn blijft dan ook. Hoe verdrijf je nou een ochtendhumeur? Door zwaar nieuws te mijden misschien s'morgens... en zo'n kaderstukje te lezen dat een glimlach wel moet opleveren. Over dat oude dametje dat flauw viel in de supermarkt. Onder haar zwarte hoedje bleek een diepvrieskip te smelten... die ze even tevoren gestolen had. Echt gebeurd. Kom je door zo'n verhaaltje dan van het ochtendtumeur af? Ik weet het niet, maar hoe dan wel? Door veel te zingen, zeggen ze. Mijn vader, die lang geleden in het koor van de Rotterdamse tram... Tenorpartijen vertolkte, zong zich smorgens al de dag binnen. Kou of geen kou, blijmoedig. Zouden de 145 zangers van de befaamde Maastrichter Staar... zich ook de blijmoedigheid inzingen smorgens? Zo te horen wel. Een paar weken terug vertelde ik u dat de voorzitter, president in Limburg... koorleden verweet dat zij niet gedisciplineerd genoeg waren. Ach, dat ruzietje van niks is alweer bijgelegd zegt mij de dirigent Paul Vonken. Zijn zangers repeteren twee maal per week en geven tientallen concerten. Dat kost vrij veel tijd. Hoe word je nou zo'n Maastrichter zanger? Je aanmelden en dan moet je lessen volgen van een zangpedagoog. En als die tevreden is, dan ontvang je in aanwezigheid... van al die 140, 145 zangers en hun dirigent het spenkske, het speltje... Het insignie waaruit blijkt dat je een staarzanger bent. En dat is een type dat individueel, alle ochtenden, een ochtendhumeur van zich afzingt. En s'avonds, met z'n allen in het koor, zingen ze de Maastricht sterren van de hemel. Nee, aan de hemel. Oh. Postema morgen het ochtendumeur van Henk Spaan. Sweet Soul Music van Arthur Conley. Je kunt je zorgen maken, dames en heren, over het klimaatverandering. Maar je kunt er ook het voordeel van inzien. In 2050 is Nederland een prima wijnland, blijkt althans uit Amerikaans onderzoek. Ik ga erover praten met uh, Renier van den Berg van Meteoconsult. Als we hem tenminste te pakken kunnen krijgen. En uh, wijnproducent Ilja Gort, die hangt al wel. Ilja, goedemorgen. Bonjour. Bonjour. Bon, bonjour, ça va bien? Heel goed. Nou, ik zou zeggen, ik verkoop die boel maar daar in de buurt van Bordeaux... en kom maar lekker terug naar Nederland. Oh, is dat zo? Oh ja, het wordt hier hartstikke warm. Oh, en wij worden een goed. prima wijnland. Ha, dat is goed nieuws. Ik ruk meteen al mijn wijnstruiken eruit en ik kom naar huis. De vraag is, hoe warm het wordt, René van den Berg, van Dus Ook Goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Hoe warm wordt het? Ja, als je naar de toekomst kijkt, uh, dat zijn scenario's. Je kunt niet zomaar één waarde geven voor de komende 50 of 100 jaar. Maar uitgaande van het feit dat de aarde opwarmt, en dat mogen we als een feit beschouwen, moet je toch wel verwachten dat de gemiddelde Nederlandse temperatuur de komende 100 jaar stijgt met ten minste één en waarschijnlijk zelfs meer dan twee graden. En dat ja. is een behoorlijke aardverschuiving weer kunnen gezien. Maar ja, worden we met één of twee graden dan in 2050 opeens een uh, ideaal wijnland? Nou ja, kijk, uh, als, je, als je het hebt over twee graden warmer, dan heb je wel een, uh, qua temperatuur uh, een klimaat dat past in Midden-Frankrijk. Ja, nou, uh, dan, dan moet ook de zon gaan schijnen. want de zon, exact, de zon... exact, nou dat is natuurlijk het verhaal. Je hebt het niet alleen over temperatuur, maar als je het over druiven hebt, is de hoeveelheid zonnestraling per jaar belangrijk en de hoeveelheid neerslag. Kijk je naar die twee factoren temperatuur gaat omhoog, dat is zo goed als zeker, maar tegelijkertijd uh, kan het maar zo zijn dat je ook vaker zomers krijgt met zware buien, met veel regen, ja. en het is beslist niet zo dat de zomers alleen maar zonniger worden. We hebben de afgelopen zomers ook al regelmatig ja. weertypes gezien dat het wel betrekkelijk warm was, maar ook eigenlijk helemaal niet zo zonnig. Hilja, ik zou nog even wachten met het verkopen van je landvoertuin. Oh het, het, zit hem, het zit hem niet alleen maar in uh, uh, hoe warm het is. Het zit hem in de zon, het zit hem ook in de hoeveelheid neerslag... maar het ja. zit hem toch ook in de grondsoort? Ja, natuurlijk. Ja, nee, het heeft, bovendien is die, die klimaatverandering... daar moet je ook niet uh, zand door in de ogen laten storten. Het leidt tot extreme situaties. En de daar, daar die kunnen daar niet tegen. Maar als de dus temperatuur in Nederland 1 tot 2 graden stijgt... is ja, dat het is gemiddeld, dan... gemiddeld. He? Het is gemiddeld, dus het is eigenlijk zo... Het wordt wel wat warmer, maar het wordt ook kouder. Zoals nu met die malle, koude lente. Daar is heel veel kleine knopjes die zijn aan die stuk gegoren. Dus dat zou best eens een nadelig effect op de oogst kunnen hebben. Ja, ook in Frankrijk? Ja, ook in Frankrijk. Ja, wij kampen daar ook mee. Ja. Niet te min wordt het wel warmer. En daar, daar wordt ook wel uh, van alles aan gedaan. De mensen zijn op zoek naar, naar oplossingen daarvoor. Dat doen uh, ze dan in Frankrijk, natuurlijk op zijn Frans door. Uh, Eigenlijk niet daadkrachtig nieuwe onderzoeken te doen, maar de, wijn, de wijnplanten te, te veranderen. Dus bijvoorbeeld in Bordeaux wordt er nu meer wit aangeplant, omdat het sneller uh, rijdt. Uh, ze veranderen van druivenras, uh, dus in plaats van Cabernet Sauvignon wordt er nou wat meer Merlot in, uh, aangeplant. Het is ook sneller rijdt. Zelf ben ik een jaar of vijf geleden al gaan pionieren in de Languedoc, omdat je daar... Je druiven mag water geven. Dat is iets wat in Bordeaux nog steeds verboden is. En daar komen ze natuurlijk lelijk. Daar lopen ze lelijk tegen de aan. Want dat gaat mis. Het wordt inderdaad warmer. Dus die, die, die druiven die gaan verdrogen. Dat Kan Juist. niet anders. Juist. En als we nou kijken naar het soort druiven dat dat tot in Nederland goed zou doen, welke druif is dat dan? Ja, dat zijn speciale druivenwassen die de Riesling doet het nu al aardig goed. Hè? De wassen die in Duitsland goed doen, uh, goed, doet hier ook wel aardig. Mulletuurgau. Dat soort dingen. En, en nog, nog, uh, hoe, hoe, meer, hoe beter ze bestand zijn tegen die rare kou hier in Nederland, hoe beter ze het zullen doen. Juist. Dus het zou voornamelijk witte wijn zijn wat hier gedaan. Pinot Noir zou uiteindelijk ook kunnen. Bourgogne is zotten ook niet echt heel heet. Nee, maar als je nou van een mooie, zware, rode wijn houdt met vanille op eiken. Ja, ja dat, voordat je die hier maakt, moet je nog wel even een tijdje even doorwarmen, denk ik. ja ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja. Goed, met, met andere woorden... Eh, uh, zo makkelijk en zo snel gaat het uh, ook weer niet. Renny van den Berg, wengliefhebber uh, ook eigenlijk wijnliefhebber, vraag ik. Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben, dus, ik, dus ik luister met grote interesse. En, uh, nou ja, goed, ik zit hier in Wageningen vlakbij een van de toch wel bekendere wijngaden in Nederland, de Wageningse Berg. Ja. Die ook prijzen gewonnen heeft. En daar komen ook wel mooie rode producten vandaan. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken misschien met een, een ja, echt Zuid-Frans klimaat. Een Bordeaux-Land, als dus je ook of zo qua, qua weer. Maar inderdaad zonsgrond is ook grondsoort is belangrijk. En de druivensoort als zodanig natuurlijk helemaal. Ja, absoluut. Nou goed, we zijn er dus nog niet. Hoewel de Amerikanen ervoor voorspellen dat wij we in 2050 een uitstekend wijnklimaat hebben. Eerst maar eens even de neerslag afwachten. En uh, het type drijft dat het hier goed doet. En Ilja Gort blijft voorlopig nog gewoon lekker in Frankrijk, denk ik. Ik denk het wel, ja. En Renier van den Berg gewoon in Wageningen. Hartelijk dank, allebei. Oké, okay, Einde van deze uitzending, dames en heren. Want het is bijna half elf. Uh, hier op Radio 1 gaat de NTR zo verder met Lijn 1. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Ja, nog niet in Frankrijk. Uh, dat komt in de zomer. Hé, hey, lekker naar Ilja Gorts in de buurt. Zeg nee tegen het oppakken en opsluiten van illegalen. Dat eerst. Vandaag in Den Haag. Uh, zo luidt een petitie gericht aan het adres van de Partij van de Arbeid... nu het kabinet illegaal verblijf strafbaar wil, stel wil stellen. Lijn 1 dus daarover. Vanuit Den Haag. Eerst het NOS-journaal. Vanuit Hilversum. Hier is Jan van der Putten. In Hilversum zijn drie huizen ontruimd in een van de woningen. Aan de Bakkerstraat zijn explosieven gevonden. Wat er lag, wil de politie nog niet zeggen. De bewoner van het huis, een man van 24, is gisteravond laat al opgepakt in Houten. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst halen het explosieve materiaal nu uit de Hilversumse woning. In zijn woonplaats Dieren is Wim Breukink overleden. Hij was oud-bestuurslid van de wielrenbond KNWU en oud-voorzitter van de Ronde van Nederland. Hij was de vader van wielrenner Erik Breukink. Wim Breukink was 89. Het jongetje van drie dat gisteravond in Amsterdam-Zuidoost van 6 hoog naar beneden viel is overleden. Gisteravond werd hij gewond naar het ziekenhuis gebracht. In verband met het incident zitten twee mannen en een vrouw vast. Het is niet bekend of ze familie zijn van het kind. En de ANWB wil dat het Nederlandse kabinet protest aantekent... tegen plannen om in België een tolvignet in te voeren. Voor snelwegen en provinciale wegen komen vignetten voor tien dagen... twee maanden of een jaar. En volgens de ANWB worden buitenlandse automobilisten... onder wie Nederlanders de dupe. En dat zijn de hoofdpunten. Nog steeds verkeersinformatie van de AWB. Kees Kwaks, goedemorgen. Dag Sven, goeiemorgen. De spits is afgelopen, maar bij Rotterdam is er een auto stilgevallen op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Er staat bij knooppunt Vaanplein op de rechte rijstrook. Er staat file vanaf Pernis, 2 kilometer. Kees Kwaks was dat. Hier gaat Jeroen Wielaert verder. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit de Prinsessengracht in Den Haag. Daar staat de bus. Een geknakte roos in een bebloede vuist. Open, omarmende armen. Een opgeheven hand die een stopteken geeft of met een bestraffend vingertje zwaait. Daaraan moet ik denken bij het strafbaar stellen van illegale in Nederland. In de formatie heeft de Partij van de Arbeid het aan de VVD overgelaten. Om dat in het regeerakkoord te rommelen. Nu groeit bij de Partij van de Arbeid de verdeeldheid. Een paar dagen is het na de verwijten aan het adres van de Russische president Poetin... over de minachting van de mensenrechten in Rusland. Poetin had genoeg reden om te zeggen, kijk naar je eigen. Wij van lijn 1 kennen de stemming in Nederland wel zo'n beetje. Enerzijds heel humanitair en ontfermend voor illegalen. Denk aan Mauro met zijn ingewikkelde statusproblematiek. Anderzijds laat ze teruggaan naar hun eigen land. Moet de Partij van de Arbeid zijn rug recht houden voor menselijk beleid? U kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Hashtag lijn1radio is er voor de tweets. En u kunt mailen naar ntr, apenstaartje, lijn1.nl. <tied> Vechten voor vrijheid, heen en weer geschopt worden als vluchteling. Tom Paddy zong er al heel, geleden, heel lang geleden heel mooi over met de Heartbreakers. Petitie zeg nee tegen het oppakken en opsluiten van illegalen. Die is uh, geschreven door Sander Terphuis. Maar die heet eigenlijk helemaal niet zo, hè, Sander? Wat is de echte naam ook weer? Uh, mijn achternaam, althans de, de oorspronkelijke achternaam toen ik het in Iran nog uh, had, dat is uh, Gillischani. Ja, dat gaan ze nou niet zo makkelijk wisselen bij de bakker. Dus nee. in, het, in het kader van de verkrijging van de status was het ook handig om een Nederlandse naam aan te nemen. En dat vind ik zo'n leuk verhaal. Vertel eens. Nou, dat was eigenlijk voor mij uh, voornaamste reden tweeledig. Eén om nog meer uh, te horen bij de Nederlandse samenleving... en onderdeel uit te maken van, uh, van, mijn, van mijn nieuwe vaderland, uh, Nederland. En in de tweede plaats ook eigenlijk uit praktische overwegingen. He, want het is inderdaad een, een, een moeilijk uit te spreken achternaam... Uh, en ook zeker ook moeilijk te schrijven voor Nederlanders. Dus ik dacht, laat ik maar, doe gewoon, doe je gek genoeg. Dus ik heb een gewoon Hollands nederlandse naam gekozen. Dus dat is eigenlijk het summum van Inburgen... voor al die buitenlanders, om er vanaf te zijn kijk gewoon naar onderweg naar morgen, pikt er een naam uit. Maar hij zoekt er ook een unieke achternaam uit. Terphuis. Sander Terphuis. Kijk, Sander, dat is algemeen genoeg, maar Terphuis, dat moest ook eigenlijk van justitie, hè? Ja, dat moest een, een zogenaamde een niet-bestaande achternaam zijn. Uh, want ik hoor uh, niet bij een Nederlandse familie. Uh, dus ik kan ook geen deel uitmaken van een bestaande uh, achternaam in Nederland. Dus de voorwaar, voorwaarde was inderdaad. kies een naam die niet in Nederland bestaat. Het was een hele gepuzzel, maar ik kwam uit bij Terpuis. Ja, dat begrijp ik. Zo is het dus gelopen voor Sander Terpstra, actief partij van de arbeidslid, een vluchteling uit Iran. Moussa Aynan is... Ja, Kees van den Berg mag ook. Is... Oh, kijk, zie je. Fractielid van de Partij van de Arbeid in Haarlem. Maar toch liever Moussa Aynan dan Kees van den Berg? Ja, uiteraard. Ja, maar dit is toch ook wel leuk? Ik vind het ontzettend het leuk Zo'n onderweg verhaal. naar morgen naam aannemen. Ja, ik, ik vind het bijna... Uh, ja, ik <laughs> Ja. Um, nu naar de ernst van de kwestie. De Partij van de Arbeid is het verwijt heeft zich uh, dit in een soort van politiek wielen en dealen... maar laten wel gevallen. Of het eigenlijk overgelaten aan de VVD... om het um, strafbaar stellen van uh, de illegaliteit door te drukken. Het is nog niet zover. Maar uh, dat wordt straks ook weer een uh, mooie voor minister Opstelten bijvoorbeeld. Sander Terbuis. Ja, dat zou, dat zou zo kunnen. Hoe liggen de feiten voor u nu? Nee, de, de feiten zoals die nu voorliggen is uh, dat er in het regeerakkoord een, een paragraaf staat uh, waarin dus wordt gezegd dat uh, uh, uh, illegaal verblijf uh, strafbaar wordt gesteld. Uh, verder is het feit dat uh, deze maatregel nu in de vorm van een wetsvoorstel uh, wordt gegoten en dat er op enig moment waarschijnlijk binnen niet al Binnen een afzienbare termijn zou het ook in de Kamer komen... Voor, voor, voor, voor behandeling en stemming in de Tweede Kamer. Het nadert. Het nadert, ja. ja. Mag... Kees van den Berg, uh, oh sorry, Moussa Aynan... Ja. heeft daar een kolom over geschreven. Ja, dat klopt. Maar mag ik uh, even reageren op uh, het Tuurlijk. wetsvoorstel zelf? Ja. Kijk, ook in het wetsvoorstel staat heel duidelijk wat het doel is. En dat is namelijk het, vo het voorkomen, dat staat er gewoon echt met zoveel woorden in... het voorkomen van uitbuiting en mensenhandel. Daar kan niemand tegen zijn. Ook de Partij van de Arbeid niet. Dat zijn namelijk de, de, de schrijnende gevolgen van illegaliteit. Het kan mensen daartoe drijven of in zo'n situatie brengen. Nou, je hebt soms, soms mensenhandel nodig, wil je hier komen. Want ik bedoel, hoe kan het dat je hier bent? dat we die mensenhandel en de uitbuiting vervolgens willen bestrijden... daar is niemand op tegen. Sterker nog, daar zijn we ontzettend voor. Maar aan de reacties van betrokkenen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International... maar ook mensen zonder een verblijfstitel zelf... die zeggen, jongens, wat jullie van plan zijn... het strafbaar stellen van illegaliteit... overigens ik verzet me tegen de term van illegalen... mensen kunnen nooit illegaal zijn... We zijn hier met z'n allen ongevraagd op deze wereld. He, dus, en we, we, we hebben met elkaar te dealen. Uh, die zeggen, je bereikt met de strafbaarstelling van illegaliteit... precies het tegenovergestelde. Mensen gaan onderduiken, mensen voelen zich opgejaagd... en je drijft ze in de armen van criminelen. En dat is juist het tegenovergestelde van wat we, we willen. We dus... En aangezien, aange, sorry, aangezien het rege regeerakkoord niet in marmer is gebeiteld doe ik eigenlijk een dringend beroep op onze eh, PvdA-Kamerleden... om nog eens een keer te heroverwegen waarom we dit willen. Waarom zijn zij bijvoorbeeld ooit de politiek ingegaan? Volgens mij hebben wij als Partij van de Arbeid solidariteit met elkaar... maar ook internationale solidariteit heel hoog in het vaandel... En handel ook uh, daar alsjeblieft naar. Maar vindt u dan als Partij van de Arbeidman uit uh, Haarlem dat de Partij van de Arbeid het uh, zich al te gemakkelijk laat aanleunen? Of het is een soort ruil, ruilhandel met illegale uh, die er dupe van worden? Ja, u, u gebruikt toch weer de term illegale, mensen zonder verblijfstitel. Nou, ik zal één ding zeggen. En hoe moet ik, ik ben, ze anders noemen? Mensen zonder Hallo. verblijfstitel, zonder verblijfsvergunning, et cetera. Of mensen die het niet getroffen hebben. Het zijn mensen in ieder geval. Het, zijn het gaat mensen. over mensen. Het zijn mensen, net zoals u en ik... die uh, de, de, dezelfde wensen hebben zoals u en ik. We hebben een beller. Uh, We hebben iemand aan de telefoon. Uh, sorry dat ik onderbreek, want die mensen moeten ook hun stem krijgen in lijn 1. Is Partij van de Arbeid stemmen geweest... en is nu klaar met de multicul, zoals het hier staat op mijn scherm. Jacob Git, wat is dit? Ja, en, wat is dit, jaren, wat is dit voor ja. een kanteling? Uh, nou ja, zoals ik zeg, uh, daar ben ik uh, al tientallen jaren geleden helemaal uh, was ik helemaal uh, klaar mee. En, uh, maar goed, dat, uh, dat is eigenlijk een uh, zijpaadje. Ik ben het uh, met uw gasten uh, helaas uh, totaal oneens. Ik vind dit een uh, goede zet van de Partij van de Arbeid. En uh, net als Rieten Vertonk zou de partij ook zijn rug recht moeten houden. En uh, ja, uh, we moeten niet. Uh, ons meer laten compromitteren uh, behoudscripteergevallen dan maar door door nog nog veel meer uh, mauro's we uh, uh, zijn natuurlijk ook voor een groot deel door de vluchtelingen waarvan een een, een, een niet almaarzienlijk deel zo zogenaamde vluchtelingen dat als ze hier een keer zijn dan gaan ze allerlei rechten claimen en eisen stellen maar dan krijgen ze hier kinderen ja en uh, willen ze weten, kinderen? Nou, ik vind als, als, als je vluchteling uh, met een, een onduidelijk status hier kinderen gaat krijgen, dan moet je per direct uh, het land worden uitgezet. Maar waarom bent u want, zo... Want, is, waarom stuur, waarom, zo, waarom is, Jacob? Waarom, waarom, zo, uh, waarom emotionele Jacob? Sabotage. emotionele sabotage. Waarom ben je uh, tot deze omslag gekomen? Sorry, want ik kan uh, met honden uh, hier aan het blaffen. Dus, ja, een verstaan, nou. ja die, die, daar bent u wel bijzonder aardig voor. Jacob Gitt, wa, wa, waarom bent u tot die omslag gekomen? Uh, nou, ik denk uh, realiteitszin. Kijk, het is tenslotte zo dat, uh, uh, dat in een land, een continent vooral als Afrika... En, uh, ja, ik gun de mensen daar een echt een heel goed leven en het zal heel complex zijn. Maar uh, ja, sorry, uh, die, die, die, die, veel mensen die vlokken daar eens het vlooien... En uh, ja, dat, dat moet een keer verkeerd gaan. Hè? Uh, de wereld is gewoon gigantisch overbevolkt. En we, we, we kunnen onmogelijk... Kijk, het eerlijke handel en eerlijke inkomensverdeling... daar ben ik absoluut voor, voorstander van. Maar wij, wij kunnen als landje, hoeveel hoe, hoe we ook verkeer doen... onmogelijk alle pechvogels van de wereld... Oké, okay, Jacob, dankjewel. Jacob, je Ik ben het helemaal oneens. Dank je Dankjewel, de... Jacob. Uh, voor het bellen, Sander Terphuis wil hier reageren. Ja, ik wil graag op reageren. Uh, ik verwijs ook... Uh, naar de tekst van mijn petitie, daarin roep ik namelijk het kabinet nou juist uh, op om te investeren in een effectief en menswaardig terugkeerbeleid. Ik zeg dus helemaal niet, in tegenstelling tot de tot die meneer die nou zo aan de telefoon was, dat we half Afrika hier moeten halen. Dus dat, die, die onduidelijkheid wil ik wegnemen. Mensen die hier inderdaad niet uh, uh, thuishoren die uitgeprocederd zijn, worden geacht om terug te keren. Dat is het punt. Maar we moeten ophouden alleen met schijnoplossingen. Want dit is daadwerkelijk een schijnoplossing, dat is een symboolpolitiek. We hebben namelijk veel grotere problemen. Ik noem er eentje, ruim 600.000 werklozen. Laten we alsjeblieft problemen aanpakken waar hardwerkende Nederlander op zit te wachten. Namelijk huizenmarkt, werkloosheid en noem ze allemaal op. En dat is ophouden met schijnoplossingen. Dat klinkt naar Nederland eerst, zoals heel veel Nederlanders willen. Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik, niet. Ik, ik, zeg, ik wil alleen voorkomen dat, men de indruk, dat de indruk wordt gewekt... alsof ik uh, uh, pretendeer dat we al die illegale hier moeten uh, uh, houden. Want zoals we het nu doen, strafbaar stellen, dat lost werkelijk niets op. Het is niet alleen maar open armen politiek, Moesa, Aynan. Uh, dat is het al jaren niet. En uh, ik wil de beller eigenlijk wat dat betreft geruststellen... Nederland heeft een van de strengste immigratiebeleiden. Uh, be Um, dus wat dat betreft open grenzen, daar is absoluut geen sprake van. Ik Heel wil... iets anders dan in Amerika bijvoorbeeld... waar illegale nu weer uh, gelegaliseerd worden onder Obama. Ja, Amerika heeft een, een, een ander probleem en een andere positie. Wij blijven Kijk, wij in hebben, Nederland. Wij hebben, wij hebben ook bijvoorbeeld geen buitengrenzen met Afrika. En het feit dat je half Afrika hier op bezoek krijgt, daar klopt helemaal niks van. Uh, het aantal asielzoekers is echt zo afgenomen de laatste paar jaar... Uh, dankzij of, uh, nou goed, uh, het, het strenge immigratiebeleid. Waar, waar, het, waar het mij om gaat, is dat we sommige mensen hier al, al decennia hebben... die tussen wal en schip zijn geraakt door de regelgeving. Die geen, uh, geen uitzicht hebben, die geen hoop meer hebben. En dan zie je, ik ben bij Stem in de stad in Haarlem geweest... dan zie je letterlijk geknakte mensen... Dan vraag ik me af voor die bestaande gevallen die hier al jaren zijn. Mm -hmm. Zijn we in Gosdaam dan niet in staat om daar een oplossing voor te vinden? Hier is Want dus de, ik ben, ik hier ben hier ook niet dus voor open grenzen. Nee, hier is dus de nuance. Dit het is de nuance. Het gaat over mensen die er al heel lang zijn. Die, bij die hier, hier al heel lang zijn. En eventuele nieuwkomers. Ik heb een mail van Anton die zegt... er is één wet die boven alle politieke wet staat... en dat is de universele wet van humaniteit. Dit geldt voor de zogenaamde illegale... en voor ieder ander mens die veiligheid en hulp zoekt. Vraag van Anton. Als premier Rutte in het water valt en dreigt te verdrinken... mag een illegale asielzoeker hem dan redden? Nadenkertje. Mevrouw Thijssen aan de telefoon. Goedemorgen. Wat is uw houding in dit alles? Nou, moet je luisteren. Ik ben P van de A-lid en ik ben het op dit kabinet helemaal eens. Moet je luisteren. Je ziet die mensen maar door heel Nederland trekken. Terwijl dat ze helemaal hier helemaal niet meer mogen wezen. Na al die lange jaren. Dan moeten ze een keer een eind aan komen. Ze moeten met één of twee maanden, als ze geen recht hebben, als land uit. En moet je eens luisteren, wij hebben op het moment ook krimp in werk. En ik heb zelf ook kinderen en kleinkinderen. Moet je eens luisteren, daar komt niks van terecht van die mensen. Die lenen maar in tenten. Het wordt een grote ratzootje in heel Nederland. Die echt een die echt mogen blijven, die mogen van mij hierbij. Nou, ik heb, ze gezien, hey. ik heb ze gezien in die tenten in Osdorp onder andere... en zitten nu in de Vluchtkerk. Die mensen hebben het echt heel erg slecht, mevrouw Kerling. Ja, ja maar dan moeten ze terug... Mevrouw Thijssen, mevrouw Thijssen, sorry. Ik, ik had het tegen u, mevrouw Thijssen. Ja? Over de, over de beroerde situatie van die mensen. Ja, maar... de. Moet je eens luisteren, dat is hun eigen schuld. Ze kunnen teruggaan, ze krijgen wat geld mee. En wij, wat moeten wij verder met die mensen? Die hebben geen opleiding, die hebben niks. Die blijven geleiden, kan allemaal op de straten lopen. Heel duidelijk dat wat u zijn. zegt, mevrouw Thijsen. Gaat u weer naar gasten in de bus? Uh, Sander ik je merkt gewoon ook uit de Partij van de ja. Arbeidskring... dit soort geluiden. En kijk, het punt is, het um, is eigenlijk een beetje simpel uh, nu uh, neergezet. Namelijk, er zijn ook werkelijk uitgeprocedeerde uh, uh, asielzoekers en, en immigranten die graag terug willen. Ik ken voorbeelden van mensen uit Somalië, Sudan en China die terug willen en die ook actief meewerken aan hun terugkeer, maar de autoriteiten in hun land zeggen: "Je bent niet welkom." Er zijn zelfs gevallen van Somaliërs die bij aankomst in Mogadishu vier op vliegtuig zijn gezet en teruggestuurd naar Nederland. Dus die mensen werken daadwerkelijk actief mee en die willen graag terug, maar die kunnen buiten hun schuld, buiten hun eigen schuld, niet terug. De vraag is: moet je die mensen ook nog oppakken en in de gevangenis gooien? Ja, uh, je hebt ook dus te maken met dit soort beeldvorming over de totale kansloosheid van dit soort mensen en hun situatie in Nederland. Moussa, steek zijn vinger op hier in de bus. Moussa Aynam. Nou, ik wil eigenlijk gewoon uh, terug naar het wetsvoorstel zelf. Het gaat over het strafbaar stellen van uh, illegaal verblijf. Met een boete eraan gekoppeld. Ja, dat betekent dat je uh, op het moment dat iemand hier illegaal verblijft... dat hij een boete krijgt. Je verblijft hier niet zomaar illegaal. Dat betekent dat je die boete niet kan betalen. Daarna moet je de gevangenis in. Je krijgt zo'n 1200 euro boete. Dat betekent 22 dagen de cel in. Uh, en dan kunnen ze niet uitgezet worden. Ik heb voorbeelden van mensen die inderdaad vanwege, uh, laten we zeggen, chaos in het eigen land niet teruggestuurd kunnen worden. Dat betekent dat ze weer op straat worden gezet. Daarna worden ze weer gearresteerd, et cetera. Weet u wel, weet de regering wel hoeveel dat kost? Kies, nou, ja, kies je prioriteiten. Het is nog niet zover, hè. het is nog een voorstel. En daarom zit ik hier om een beroep te doen op mijn uh, uh, partijgenoten hier verderop in de Tweede Kamer bezint hier begint. Mevrouw Kokkerling is eerste vrouwelijke lijsttrekker... van de Leidse Partij van de Arbeid... en latere burgemeester van Wormer. 84 en strijdbaar, mevrouw Kerling. Ja, nog steeds. Of weer eigenlijk. Want ja, op een goed moment dan ben je niet meer zo actief in de partij. En uh, dan ben je met andere dingen bezig. Maar toen ik... Uh, uh, toen het regeerakkoord uh, duidelijk werd en je zag wat er allemaal in stond... ja, er stonden een heleboel moeilijke dingen. En, en gelijk had ik al zoiets van, wat gaan we nou krijgen? Uh, strafbaar stellen van mensen die ja hoe kun je mensen uh, strafbaar stellen die toch al helemaal niks hebben ik begrijp dat uh, absoluut niet gelukkig werd dat er net ook al door iemand anders gezegd ja, moest een aan, ze de dat weer in de bus. niet in maar dat maar dan lost het probleem helemaal niet op en ik denk er wordt, een, wordt ook door de bellers er worden problemen bij gehaald die, uh, die hier ja uh, nauwelijks iets mee te maken hebben het gaat om een vrij kleine groep maar ik ben vooral ik enorm teleurgesteld in mijn partij dat ze meewerken aan, uh, aan een dergelijk raar wetsvoorstel. Ik kan het alleen maar raar vinden. Als mensen geen papieren hebben, ja, dan zijn ze hulpeloos. Dan kun je ze helpen. Daar zijn ook al een aantal dingen voor, uh, over gezegd. En uh, de Partij van de Arbeid is altijd... Dat was de, daarom ben ik lid van die partij geworden en ben ik actief geweest. Met, ja... Uh, nou, al bijna 60 jaar voor die partij. Omdat ik uh, uh, denk, zij zijn degene die opkomen voor onrechtvaardigheden en uh. voor de kwetsbare groepen. U zegt, eigenlijk, dat... u zegt eigenlijk dat de Partij van de Arbeid zichzelf verlogent. Ja, absoluut. Dat gevoel heb ik heel sterk. Nou heeft u en, uh, ook, nu heeft u ook u prominenten als Job Cohen en uh, burgemeester Van der Laan ook aan uw zijde? Ja. Nou, daar ben ik heel erg blij om. En weet je wat ik eigenlijk vind? Ik heb nog eens even gekeken naar dit congres, die congresresolutie, want het is al binnenkort dat dat congres hierover gaat. En daar zijn een, een stuk of tien moties aangenomen, of ingediend, die op dezelfde, die deze tekst, uh, uh, op deze strekking hebben die nu ook die uh, petitie van Terphuis hebt, Namelijk hou ermee op, ga naar het kabinet, ga uh, heronderhandelen... en zeg, jongens, dit was een vergissing. Uiteindelijk heb, heeft het... Uh, heel gemakkelijk heeft uh, Diederik Samson, tenminste is ook bij mij over... toegegeven in het begin van de... Uh, nadat het kabinet, direct nadat de maatregelen bekend waren... en in de VVD-achterban een opstand uh, ontstond... zegt van, nou, laten we, uh, laten we dat veranderen. Nou, ik denk dat ze, uh, dat ze het, het ze zou sieren... De, de, het partijbestuur en de fractie. als we nu naar de uh, VVD zouden gaan en zeggen. jongens, dit, we hebben hier nog eens over nagedacht. en dit kunnen we eigenlijk niet maken. laten we dat uh, op een andere manier oplossen. Gaat u, u, gaat, u, gaat, van... u, gaat u naar dat congres, mevrouw Kerling? Nee, nee, dat, dat, dat red ik allemaal niet. Ja, blijf, blijf, en, uh, blijf, blijf, blijf. Uh, sorry dat ik u onderbreek, want hangt een hele jonge socialist. maar blijf aan, uh, aan de telefoon. Toon gene. Uh, zit, ja, is ergens anders bezig Morgen. met een actie. Kan even aan de telefoon komen. Een jonge socialist die er ook niet blij mee is, zag gezegd. Nee, helemaal niet. Uh, ik vind het uh, echt uh, heel erg dat dit in het regeerakkoord terecht is gekomen. En uh, ik vind echt dat de PvdA alles op alles moet stellen om dit uit het regeerakkoord uh, te slopen. Net zoals dat uh, eigenlijk is gebeurd met de inkomensverwangerlijke zorgpremie, uh, door de VVD dan. Uh, en ik hoop ook dat iedereen die petitie ondertekent en op het congres uh, ja, komt uh, stemmen tegen de strafwaarstelling van illegaliteit. Ga jij wel naar het congres? Ik ga zeker naar het congres en we gaan ook een beetje actie voeren om... Uh, Zorgen dat het gaat gebeuren. De druk op de Partij van de Arbeid neemt toe om zijn uh, oude gezicht niet te verliezen. Gezicht van de humaniteit. Tweet van Tinkerbell. Jammer dat de Partij van de Arbeid zo gebest wordt om strafbaarstelling, illegaliteit. Beter zo zijn ze te helpen dit tegen te gaan. Want de VVD is hier de boeman. Sander Terphuis, of <laughs> nee, de eerste die hier zijn vinger weer opsteekt is Moesa Aynan om dat ja, te reageren. Uh, maar ik wil daar wel een, een uh, positieve kanttekening bij zetten. Kijk, uh, wij hebben hier... Uh, dankzij de Partij van de Arbeid in het kabinet... wel het kinderpardon voor elkaar gekregen. Hè. Vergeet dat alsjeblieft niet. Uh, uh, uh, hoe we dit eruit moeten krijgen... daar moeten we met z'n allen goed over praten. Maar uh, mensen, uh, weet je... mobiliseer ze. Uh, kom uh, wat dat betreft bij elkaar. Maar ga... Ga uh, je eigen partij niet afvallen. Uh, zet zet uh, deze energie uh, goed om. En laten we ervoor zorgen met z'n allen samen dat dit eruit uh, wordt gehaald. Want het is, je moet je afvragen welk probleem los je niet uh, met, met deze uh, nieuwe wet op. Sander Terphuis, u heeft uh, ook uh, mevrouw uh, Kerling heel goed gehoord. Ja. Nou, ik, ik wil juist ook uh, inderdaad iets zeggen over mevrouw Kerling. Zij is een van degenen die mijn petitie heeft ondertekend. En zij heeft ook nog een e-mail naar mij gestuurd. En die e-mail heeft mij behoorlijk geraakt. Want ze schrijft dat ze sinds 1955 lid is van de Partij van de Arbeid. Dat ze zich in altijd heeft volop heeft ingezet voor de partij. Voor de sociale democratie. En dat ze nu uh, zich ja, niet eigenlijk als de deze maatregel doorgaat, dat zij dan is, zich dan niet meer thuis voelt in de Partij van de Arbeid. Zelfs dat, haar lidmaatschap wil opzeggen. Dat dreigt ze me inderdaad. Maar uh, waar mij ging is, wat ik, in de reacties wat ik veel hoor, is... Uh, dit is een principe wat wij als socialdemocraten achterstaan. En dat zijn grenzen aan wat een PvdA kan accepteren. En dit, dit is het grens. Maar meneer Terpuis, wij zijn de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid wordt door de leden gemaakt. En als wij met z'n allen besluiten van jongens, dit, dit, dit kan niet... Ja, dan moet daar op de een of andere manier gehoor aangegeven worden. Al weet ik ook dat uh, onze Kamerleden zonder last of vruchtgespraak uh, stemmen. Ja, en bovendien zitten ze in de regering. De Kamerleden niet. De Kamerleden niet, maar ja. Ik kent die toch, gaan er ik echt kent, over. Dan, dan, ja. ken je, dan ken je de partijdiscipline, dan krijg je ja, dat weer. Ja, kom. Ja, ze da moeten wel, ze moeten wel meedraaien. Ja, maar, ja. En het is dus nu ook aan mensen uh, zoals u om van onderop, om van buiten Den Haag die druk te vergroten. Ja, we hebben mij. ook als, als afdeling Harlem. gaat dat lukken? We hebben als afdeling Harlem een brief gestuurd... naar uh, de voorzitter, de heer Samsom... en de woordvoerder op asielzaken, dat is Jeroen Rekour. Met uh, dit verzoek, ga alsjeblieft niet instemmen met dit wetsvoorstel. We hebben ook nog de partij... We hebben de partijvoorzitter ook nog, Hans die weet Spekman... Ervan, die, die weet er van. ook mee worstelt. Die weet ervan. En er is, dat is er ook net gezegd in de uitzending... Um, uh, in het congres... Uh, is daar ook gewoon een re resolutie over aangenomen... dat we dit gewoon niet willen. Ondertussen komen er steeds meer handtekeningen van prominenten. Ja, maar, uh, Sander Terphuis, heeft u er ook al een van Spekman? Uh, van, van Spekman nog niet. maar bij deze, Van Samson? Is, deze... is er eentje van Samson te verwachten? Uh, uh, tot op heden niet, maar bij deze mijn oproep... Uh, maar het is wel zo dat ik inmiddels... Diederik tekenen? Uh, Diederik tekenen, want ik heb al een paar duizenden handtekeningen... en daar zit er werkelijk uh, uh, Jan Pronk... Uh, uh, aantal ook twee leden van partijbestuur, notabene uh, partijprominente wethouders, raadsleden. En het aantal PvdA's als ondertekenaars neemt ook alleen maar toe. En dat geeft ook al een duidelijk beeld van dat men zich steeds daarin meer herkent. En daar ben ik ook best wel blij mee. En tot slot, inderdaad, er is gezegd, als leden nee zeggen... dan uh, kan de partij toch niets anders dan naar de leden te luisteren. Anders hebben we denk ik ook echt intern een groot probleem. Ja, en ik dacht en dat... Uh, en eerlijker... als, als de leden nou eens ja zeggen... gelet ook uh, Partij van de Arbeidsgeluid van bijvoorbeeld mevrouw Thijssen... Nou, ik denk, kijk, we hebben al, we hebben al een voorbeeld gezien, hè, namelijk met het CDA. Toen ging ik samenwerken met Geert, uh, Geert Wilders. Toen werd gezegd dat we hebben een, een, een substantiële minderheid die er tegen is. Van 20, 32% was dat toen. Toen ging het congres uit elkaar. En je zag wat er met de partijen gebeurde. Inter, interne scheuring, verdeeldheid. De partij ging er kapot aan. Dus ze, ik dacht, kregen, ze kregen de rekening gepresenteerd precies. voor permanent draaien en keren. Precies. En dat moet met de Partij van de Arbeid, begrijp ik, niet gebeuren. Nou luister, alsjeblieft naar de leden. Ook al is dat maar een, een, een minderheid die nee, nee tegen zegt. Maar luister, kijk ook naar je principes, naar je waarden. En kijk ook vooral naar het rapport van via de Bekman Stichting. Daar hebben we wederom onze waarden heel mooi neergezet. En dit gaat er helemaal tegenin. Ik denk nog aan één ding. Namelijk aan die buitenlanders die mogelijk overwegen om naar Nederland te komen. Is er een soort van um, aarzeling daar nu ze dit weten? Of weten ze het gewoon helemaal niet dat ze erop kunnen rekenen strafbaar te zijn eventueel straks? Nogmaals, als Partij van de Arbeid hebben we al decennia lang internationale solidariteit hoog in het vaandel staan. Als je, als je echt politiek vervolgd wordt, als je echt je leven niet zeker bent... In je, in je land vanwege uh, je uh, politieke werkzaamheden... of vakbondsliefmaatschap. daar ben je wat mij betreft altijd welkom. Maar als u zegt van, nou ja, uh, economische vluchtelingen... die uh, uh, Libië, Marokko, Tunesië, et cetera... de hele zuidkant van de Mediterranee. Nee. Uh, die mensen die weten al heel lang dat hier eigenlijk... Uh, uh, ja, minder of helemaal niets meer te halen valt. Dus die, die, immigraties, niet... die immigratiestroom is al lang gestopt... En we moeten met en, deze en uitzending stoppen, Sa sorry. Samson heeft heel weinig beloofd in de campagne. Maar hij zei wel één ding, dat we sterker en socialer uit de crisis zouden komen. En dit is nu niet met die illegale aan de hand. Nee. Illegale, nogmaals, mensen. Dit was lijn 1 over een probleem dat de komende tijd sterker in de publiciteit zal zijn. Wij begonnen er alvast over. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier in de bus.